Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het sneeuwt en dus ligt Nederland plat. Er rijden bijna geen treinen, er stijgen bijna geen vliegtuigen op. En de sneeuwschuivers en zoutstrooiers van Rijkswaterstaat draaien overuren. Inmiddels is er ruim 20 miljoen kilo zout gestrooid. Overal in het land rijden bij ons strooiwagens rond. en wordt ook met de sneeuwploegen het sneeuw aan de kant geschoven. De wegen zijn over het algemeen uit de rechte rijstrook redelijk bereikbaar. Maar het zijn en blijven wintersomstandigheden, dus er is sprake van gladheid. Al nou, zo'n 100 auto's gleden van de weg af. Die hebben vooral veel blikschade. Om meer ellende te voorkomen gaat er van alles niet door. Er zijn geen coronatests vandaag, er wordt niet geprikt. Ook is al het voetbal afgelast. En zelfs het katshuisoverleg over de avondklok dat vandaag zou zijn, gaat niet door. In zowel Tilburg als Amstelveen moesten studenten gisteravond een tijdje in de kou staan door branden in hun studentenhuizen. In Tilburg konden ze gauw weer naar binnen, nadat de brand weer het vuur geblust had en de kamers geventileerd. In Amstelveen niet, 50 flatbewoners werden daar opgevangen in een sporthal na een keukenbrand. De meesten konden snel weer naar huis, sommige anderen sliepen een nacht in een hotel. En heb jij al plannen om te gaan sleeën? Dat kan niet overal. Een paar natuurgebieden zijn dicht omdat er anders te veel mensen op afkomen. Zoals de Veluwe en de Postbank. Maar spelen in de sneeuw kan natuurlijk ook op andere plekken. Deze kinderen uit Noord-Holland hadden er zoveel zin in. Ze konden er bijna niet van slapen. Ja, gaat het sneeuwen? Misschien gaat het wel sneeuwen. Hele slapenoosje dag verwacht. En nu, dit. Het is gewoon een droom hè Jacob? Ja! Ze hebben plannen genoeg voor vandaag. Een sneeuwpot maken natuurlijk. En misschien naar de duinen als het niet te druk is. En ja, sneeuwballen gezegd. Bij die duinen wordt trouwens ook veel druk te verwachten. Op de hoogste in Schorrel staan daarom beveiligers om te zorgen dat niet iedereen tegelijk naar beneden sleept. Ja, het weer, pas vanavond en vannacht wordt het op de meeste plekken droog. Het vriest ook overal, van min 1 tot min 5. Al voelt het door de wind op sommige plekken aan als min 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A22, Beverwijk richting Velsen. Tussen knoppen Beverwijk en afritte Muiden is de vertraging 5 minuten. Dat komt door een aanrijding. Tot zover de verkeersinformatie.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 the way home I'll be warm and the fire is slowly dying and my dear we're still goodbye but as long as you'd love me so let it snow let it snow and snow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 Let it snow. Goedemorgen. Oh nee, goedemiddag is het al. Mijn naam is Jan Willem. En ik zag het sneeuwen. En ik dacht, weet je wat we doen? We gaan gewoon lekker even radio maken. Een uurtje of twee uurtjes. Omdat het natuurlijk mooi weer is. En we gaan eens even kijken hoe het gaat in Zandvoort. Hoe we omgaan met dit prachtige weer. Hoe er gesneeuwd wordt. Hoe er gesleed wordt. En uh, nou, ik ben echt dol enthousiast. Dus daar past natuurlijk maar één nummer bij. De Pointer Sisters. Ik hoop dat jij net zo blij bent met de sneeuw als ik. I'm so excited. Leuk dat je luistert. Zo vrolijk van die sneeuw. Zo so excited. Hey, en uh, op weg hier naartoe... liep, ik, uh, liep ik, ik... Ik woon hier vlakbij op de Haardmerstraat. En uh, ik liep naar de studio omdat het me gewoon leuk leek... om met dit weer eventjes uh, twee uurtjes radio te maken. En toen stond daar een prachtige politie-jeep op straat. Uh, alles. Nou, het was heel rustig. Maar, dus Ze hadden het niet, niet heel druk, gelukkig. Uh, maar ik zei, mag ik jullie even bellen om te vragen hoe het gaat? Dus, en dat kon. Dus ik heb aan de telefoon... Uh, Jeroen Poppen, agent. Agent Poppen, ja hoe noem je dat eigenlijk? Ja. Agent Poppen. Ja. <laughs> ja. Ja, hoe, ja, hoe je het wil, rank doet er niet zo veel toe. Nee, nee, nee, nee, precies. <laughs> hey, goeie, uh, goedemiddag, wat, uh, wat fijn dat je heel even tijd had. Ja, jullie, uh, jullie zagen er volledig ontspannen uit, dus volgens mij uh, valt het allemaal mee. Ja, nou ja, het beeld is inderdaad uh, redelijk ontspannen. Er is uh, heel wat sneeuw gevallen vannacht. Ja. Er, is, uh, er is goed uh, gewerkt uh, vannacht om uh, alles een beetje uh, vrij te houden voor sneeuw. Ja. Hoewel uh, als de straten uh, hey, hier je sneeuwvrij waren, dan konden ze weer opnieuw beginnen. Hè? Want ja. Het be uh, uh, yeah. hebben behoorlijk gesneeuwd vannacht. Ja, precies. Maar goed, er is uh, ook goed gestrooid, dus uh, dat beeld is ook goed. Maar hier en daar hebben we wat auto's uh, vastgezeten in een uh, parkeerplek. Ja. Maar eigenlijk geen, geen, geen rare of heftige meldingen. Wat goed. Hè. En, en, en op zo'n dag als vandaag, wat, wat uh, uh, is het dan inderdaad vooral hand- en spandienst? Want jullie hadden een grote auto bij je, dus als, als mensen echt wanhopig vastzitten... dan kom je een heel eind volgens mij met, uh, met de Jeep om ze eruit te krijgen. Ja. Maar uh, is het vooral uh, en, en, en kunnen reageren als mensen toch onverhoopt een glijer maken? Nou kijk, ze zijn, normaal gesproken worden ze eigenlijk bij ons natuurlijk voor het strand uh, gebruikt. Maar uh, ook met uh, sneeuw en ijsel geeft het net iets meer, uh, iets meer grip. Dus er zijn de spoedmeldingen en dan zijn dit vaak de auto's die door de, door de politie gebruikt worden om als eerste aan te rijden. Ja precies. En, en heb je nou vandaag een, een speciaal gebied? Want ik kan me ook niet voor, je kan natuurlijk nu niet van hot naar her crossen, want dat is, voor, dat is ook voor jullie niet heel makkelijk. Dus heb je dan een, een bepaald gebiedje waar jullie vandaag op, op letten tijdens je dienst? Nee, we, we zijn gewoon de kust. Dus Kennemerkust. Heemstede Bloemendaal-Zandvoort. Okay. Dus da, daar rijden wij eigenlijk continu rond. Ja. Ja, en mocht het zijn dat onze buren in Haarlem ons nodig hebben, dan worden we automatisch ook die kant op gestuurd. Oh, ja. Maar dit is, uh, dit is voor vandaag uh, gewoon ons werkgebied. Nou, wat heerlijk. En ik hoop dat jullie, uh, hopen, kunnen, jullie ook, uh, ja, kunnen jullie ook een beetje genieten ervan. Dus uh, hopelijk weinig mensen met, met pech en ongevallen. En dan uh, kunnen jullie ook gewoon genieten, want het is wel prachtig, hè? Dit is, uh, dit is hartstikke mooi. Ja. Het is leuk. Het zijn goede, leuke diensten. Veel gezelligheid op straat. Ja, daarom. Ja, iedereen is vriendelijk en blij, dus dat uh, komt helemaal goed. Ja. Hey, nou, hartstikke fijn. En fijn dat er, dat er inderdaad nog geen. Uh, want je hebt nog geen ongeluk gehad hopelijk, hè, vandaag? Nee hoor. Nee, nee, nou, nee. nee. Fijn. Het, is, oh. uh, het is regionaal uh, vrij rustig op dit moment. Super. Nou, ik hoop dat het zo blijft. En, uh, en uh, nou, ik, uit voorzorg waren allerlei parkeertreinen leeg gegaan. Maar ik, ik zie ook, als ik naar buiten kijk, zie ik gelukkig ook weinig mensen op de weg. Dus hopelijk blijft het rustig in jullie dienst. Ja, dankjewel. Hey, super. Hey, leuk dat je weer even hier kon bellen. Dankjewel, uh, Jeroen. Ja, fijne uitzending. Joehoe, je. Dankje. Dankjewel. Bye. Ria, Josephine. En uh, ik kwam echt... Uh, ik, oh, oh, oh, oh, ik kwam echt letterlijk net de uh, studio inrennen. Dus ik ben nog allerlei draadjes aan het aansluiten en laptops. Dus uh, als het nog een beetje rommelig is de eerste paar minuten... Nou ja, bear with me. Hé, hey, uh, we hadden net uh, agent Poppa aan de telefoon. Hier op ZFM. Uh, om eens een beetje te horen hoe het er allemaal aan toe gaat uh, vandaag... op deze prachtige winterse dag. Ik kijk naar buiten en wij zitten... Ik weet niet of je dat weet, maar onze studio zit aan de Tolweg... En uh, ik kijk dus uit over nou ja, misschien wel de Slee Duin van, uh, van Zandvoort naast het uh, Zwanemeertje. En het is, ja, ik zie alleen maar hele blije ouders uh, heen gaan met, uh, met de Slee en, en kinderen erop. En, uh, en verkleumde mensen weer terugkomen. Maar het is wel echt ijskoud. Dus dat is, wel, uh, dat is dan wel weer zo. Maar uh, wil je nou zelf ook even meepraten? Uh, bel dan. Bel dan even naar de studio. Dat is, uh, je kunt ons bereiken op uh, 023 573 0393. Dat is 023 573 0393. En op datzelfde nummer kun je ons ook gewoon eventjes een appje sturen. Dus heb je echt een prachtige foto van, uh, van dit uh, winterse landschap. Misschien ben je al even op het strand bezig kijken. Of uh, nou, heb je net de allermooiste afdelingen gemaakt hier uh, ergens in de duinen met je slee. Of op je sneeuwschep. Of wat je er ook voor gebruikt. Fuinussakken die ik ook al langskomen. Nou, stuur even een fotootje, dan uh, zal ik dat proberen... om dat zo, uh, zo mooi mogelijk op, uh, op de radio te beschrijven. Nou ja, en uh, als je dan kijkt dan je naar de muziek die we gaan draaien vandaag... dan is het natuurlijk niet heel moeilijk te raden. Want uh, nou ja, alles wat we maar kunnen verzinnen met uh, sneeuw, hè? Dus dit is uh, Snow Patrol. Just say Jazz. Yes. No, it is. We can't be to and fro like this. All our lives. You're the only way to leave the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 of the mind we love. I can feel your heart beat through my shirts. This was all I want. Ja, ik, ik heb ook helemaal niks voorbereid. Dus uh, ik uh, gooi me volledig in jullie armen. En uh, bel vooral wat je wil horen. Wat je wil vertellen. En blijf gewoon lekker luisteren. Kaviris. We must be a missing angel. wie Missing an Angel. En, uh, ja, kijk eens even wat voor uh, gezellige achtergrondmuziekjes we kunnen vinden. in deze prachtige witte winterse dag. Hey, en, uh, uh, in, het, in het voorbij, tenminste, ik weet niet hoe jij dat doet, maar het is echt zo'n weekend. Ik heb gisteren met mijn broer. we hebben, uh, hebben allebei te weinig ruimte, dus we hebben zo'n opslagruimte uh, gehuurd. En nu zijn we gisteren eens even. ben ik in mijn kelder gedoken. en wat ik daar dus tegenkwam, was dus nog. Uh, Twee hele grote bakken met cd's. En uh, nou, dus ik, ik, toen ik net naar buiten rende, omdat ik dacht... Oh, weet je wat, ik ga eens even radio maken. Uh, toen ben ik ook nog eens even snel in die, in die, in die bakken gedoken. En ik, uh, nou, het, het was alsof het lot ermee speelde. Maar uh, de vier bovenste cd's waren allemaal relevant... voor, uh, voor wat er deze week, uh, week, deze week aan de hand was. Want... Uh, ik heb even gekeken, maar het paste ook wel een beetje bij, bij, bij deze tijd. Want voor mij, vroeger, was de ultieme kerstfilm... was The Sound of Music. En uh, deze week, misschien heb je het gelezen... dat Christopher Plummer is, uh, is overleden op 93-jarige leeftijd. En Christopher Plummer was kapitein van trap in uh, The Sound of Music. Ja, ja, de, de hele familie met alle zingende kinderen... en, en uh, Julie Andrews, die daar als, als de non-Maria... Uh, komt en die verliefd wordt op Christopher Plummer... en wat uiteindelijk moeten vluchten voor de natie. Nou, prachtig verhaal. Kent iedereen waarschijnlijk wel. Maar uh, hij is dus uh, helaas uh, overleden. Um, en uh, ja, als klein eerbetoon lag dus... de soundtrack van de Southern Music lag in die doos. Dus ik heb hem uh, meegenomen en uh, we gaan even luisteren naar uh, Christopher Plummer. Samen met al zijn kinderen en Julie Andrews. Edelweiss. Van Fantastisch. Anyways, en uh, nou, wat dus ook nog in het nieuws was. Uh, ook een heel, heel, heel jammer bericht. Uh, en dat ging over George Corman's, uh, Dus de gitarist van uh, The Golden Earring. En uh, hij maakt zelf bekend dat hij... Uh, ja, nou, echt vreselijk. Hij leidt aan de, aan de ziekte-alef. En uh, is daardoor niet meer in staat om, uh, om te spelen. En dat was ook voor. Uh, en hij maakte zijn besluit bekend. En dat was ook voor, uh, voor de Golden Earring reden om uh, te zeggen: ja, oké, okay, dan houden wij daar ook mee op. En dat is echt na 60 jaar, als ik het goed. Uh, als ik het goed 50 of 60 jaar. En uh, echt een fantastische. Nou, ik denk dat het echt wel de grootste band, uh, zeker internationaal gezien, uh, lange tijd is geweest van, uh, van Nederland. En uh, ja, heel spijtig. Maar gelukkig is natuurlijk hun muziek er nog. En ook die cd lag uh, bovenop. Want ze hebben op een gegeven moment een prachtige cd gemaakt. Die heet uh, The Naked Truth. Dat was uh, in de tijd dat uh, alle Unplugged sessies uh, heel, uh, heel wereldberoemd waren. En uh, ja, ik heb, er, ik heb er gewoon maar even eentje uit gekozen. Die, uh, waar George Cormans zeker uh, uitgewerkt op te horen is. I Can't Sleep Without You. Dit zijn de Golden Earring. Altijd weer ZFM. En dat is natuurlijk het weer. Nou, als ik naar buiten kijk, dat sneeuwt het nog steeds. Het waait hard. En als ik dan even naar de cijfers kijk... Ja, het is uh, ongeveer min 4 buiten hier in Zandvoort. Uh, maar het voelt door een hele hoogste wind als uh, min 13. Dus als je naar buiten gaat... Uh, ik, ik ben vanochtend om 7 uur of zo... stond ik met mijn dochter al in de achtertuin. En uh, die had het echt na drie minuten had het zitten heel koud... Dus trek echt thermogroe ondergoed aan. Twee sokken, twee paar handschoenen, weet ik veel wat. Want uh, het is koud. Maar uh, nou, even kijken. Als we dan uh, kijken nog naar de sneeuw. Ja, dan blijft het voorlopig. Blijft het gewoon eigenlijk de hele tijd een beetje uh, heel licht sneeuwen. Maar het lijkt meer omdat die, die winterste hard is. Dus uh, en we hebben dus een, oosten, een Noordoostenwind van een 6 beaufort. En we kijken straks even verder naar de rest van de week.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 Makkelijk is het niet, ben maar een pion Sta sterk in de schoenen, met een hartjesballon Ga, ga met me mee, ik zei ga Zei ze, ja. De Gold Band. Ja, ja, nee, nee. Ja, ik heb, uh, af en toe dan, uh, sturen mensen nog wel eens nummers toe. En dit was er eentje van. Ik, uh, ik vind hem gezellig. Hé, hey, uh, wat ik eigenlijk wilde proberen vandaag... is om zoveel mogelijk van jullie te laten horen. Dus uh, we hebben het heel makkelijk gemaakt bij ZFM om uh, met ons te praten. Want je kunt natuurlijk altijd gewoon bellen. Maar je kunt ook even een appje sturen. En dat kan naar het nummer 023-573-0393. Dat is 023-573-0393. En zet het gewoon even in je telefoon. Zet je gewoon ZFM Studio. En dan altijd als er iets in je opkomt of je, je wilt het even delen... Nou, druk je even op send en dan, dan nemen we het natuurlijk mee in de uitzending. Dus uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, waar jullie mee bezig zijn vandaag. Ben je al buiten geweest? Of heb je echt iets van, joh, ik geniet wel van binnenuit... En ik kijk mooi naar buiten, naar, mijn, naar, naar de witte straten en alles... maar ik ga de kou niet trotseren. En uh, ja, wat ik ook wel benieuwd naar ben... heb je gehamsterd? Ik hoorde alweer, het, het was weer een beetje weer alsof we in maart vorig jaar zaten... dat iedereen echt denkt van... oh, code rood, slecht weer, wc-rollen. Ja, ik heb dat, uh, die, die, die, uh, die, die klik zit in mijn hoofd nog nooit zo heel erg... maar uh, mensen schijnen weer massaal te hebben ingeslagen... Dus uh, nou, we gaan, ik ga zo even proberen om wat supermarkt te bellen hier in Zandvoort. Om eens te kijken wat zij, uh, wat zij ervan gemerkt hebben de afgelopen dagen. En hoe het dan nu is vandaag. Hey, nou, ik zei het al, bij, bij het weggaan uh, thuis uh, ben ik eventjes, uh, ja, liep ik langs die bak met cd's. En ik heb er echt een willekeurige graai uit gedaan. Waarvan je net al kapitein van trap, Christopher Plummer, hoorde. En uh, de uh, Golden Earring. Het can't sleep without you. En uh, ik kwam deze ook nogal tegen. En, en omdat ik er zo'n zin in had, dacht ik... nou ja, dan is dit ook nog wel een toepasselijk nummer. Weer een Nederlands nummer trouwens, maar goed. Dat is, uh, misschien dat uh, er nog een bepaalde volgorde in die bak van me. Maar uh, laten we er gewoon even naar gaan luisteren. Het zijn de Dolly Dogs. En het nummer komt je natuurlijk bekend voor. Dit is Radio. Leuk dat je luistert. Dit is ZFM De Watertoren. En we zijn er nog tot twee uur. Swedish feeling, who to bustle. The closer you get, the better you look, baby. Ja, ik sta hier gewoon heel vrolijk te wezen. En ik hoop, ik hoop jij thuis ook. Ik hoop dat je wel geniet. En het is ook wel een beetje spannend. Hè? Want morgen gaan natuurlijk de scholen weer open. En uh, nou ja, ik heb al mijn dochter beloofd dat we met de Slee naar school gaan. Maar ik hoop wel dat de, de juffen en de meesters kunnen komen. Want die komen volgens mij allemaal, uh, niet, niet allemaal uit zand voor. Dus ik hoop uh, wel dat die, het, uh, dat die het gaan redden hier naartoe. Want uh, nou, vandaag zou dat nog wel spannend zijn. Maar hopelijk dat ze... Ja, er wordt echt ontzettend veel gestrooid en geveegd en uh, dat soort dingen. Dus er wordt echt alles aan gedaan. En ik heb ook gehoord dat de NS heeft allerlei speciaal spul op hun treinen gesmeerd... zodat het, uh, het ijs er niet aan blijft hangen. Dus wat dat betreft, ja, weet je... Alles wordt echt in gereedheid gebracht uh, om, uh, ja, om, om ervoor te zorgen... dat ze morgen gewoon weer lekker naar school kunnen... En uh, nou, ik weet niet hoe de Beauty thuis is, maar bij ons is ze eraan toe. Die uh, ziet er redelijk de muren op de graf komen. Hé, hey, uh, wat ben jij aan het doen? Hoe ziet jouw zondag eruit? Uh, we hebben geen sport, uh, ja, behalve dan sleeën en skiën, misschien wel zelfs. Of langlaufen, dat kan allemaal vandaag. We, hebben, uh, we zitten eigenlijk, eigenlijk in een in wintersportgebied. Zandvoort, uh, Amsterdam is het dan? Of Ambier? Um, um, um, um, nee, nou, weet ik niet. Hè? Nou, in ieder geval, lekker winter. Uh, dus uh, ik ben heel erg benieuwd. Laat even weten wat je aan het doen bent. En uh, bel even naar de studio. 023-573-0393. Dat is 023-573-0393. Of je kan naar hetzelfde nummer. Heel makkelijk een appje sturen. En dan, uh, nou, wie weet... Uh, zit je dan zo even in de uitzending? Ik vond deze nog wel toepasselijk. Want ik ben echt... Nou, misschien uh, hoor je het al een beetje. Maar ik word hier vrolijk van. You too, beautiful day. Leuk je luisteren naar ZFM. Mijn naam is Jan Willem. En we zijn er nog bij. Tot twee uur. En ik hoop van je te horen. ping-pong. Light! Dynamite. En uh, ja, we zijn alweer aan het uh, einde van het eerste uur gekomen. En uh, ja, ik ben nog steeds aan het genieten van het uitzicht. Hier in onze prachtige studio op één hoog uh, op de tolweg. Want uh, ja, het is echt. Ik voel, het voelt een beetje kerstig. Hey, en ik uh, ben een rondje aan het doen langs de supermarkten. Maar die hebben het allemaal heel druk. Dus ik probeer nog iemand aan de lijn te krijgen. Maar ik weet niet of dat lukt. En anders kun jij dan nog bellen. Hè? En, uh, want we zijn er straks nog met een heel uur.